8 uur. Waterwal met het nws -journaal. Geopend voor het referendum over onafhankelijkheid. Volgens de laatste peilingen wordt het een nek-aan-nek-race. Morgenochtend wordt de uitslag bekend. Ruim 4,2 miljoen schotten hebben zich geregistreerd... om te stemmen over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk na 307 jaar. In Australië zijn 15 terreurverdachten opgepakt... die aanslagen op burgers zouden willen plegen. Vermoedelijk zijn het aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat... Volgens Australische media wilden een verdachte een willekeurige voorbijganger ontvoeren en onthoofden. De eerste dag van de algemene beschouwingen is ongebruikelijk laat geëindigd. Kort na 1 uur vannacht waren de fractievoorzitters in de Tweede Kamer klaar met hun debat over de kabinetsplannen. Ram 14 uur eerder waren ze begonnen. Vanochtend begint premier Rutte om half elf met zijn reactie.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 John de Mol is van plan zijn mediabedrijf Talpa te verkopen, bevestigt het bedrijf in het financiële dagblad. Volgens de krant hebben zich al potentiële kopers gemeld bij de financiële adviseur van Talpa. Wie de geïnteresseerden zijn maakt het bedrijf niet bekend. Bronnen zeggen in de krant dat Talpa zeker 600 miljoen euro moet opbrengen en mogelijk meer dan 1 miljard. Een KLM-vliegtuig heeft een voorzorgslanding gemaakt in Ierland. Het toestel was van Bonaire onderweg naar Amsterdam... en kreeg boven de Atlantische Oceaan motorproblemen. De Airbus met 224 mensen aan boord kon veilig landen op Shannon Airport. Het weer plaatselijk nog wat nevel of mist. Later opnieuw warm nazomerweer met veel zon en maximaal 26 graden. Dit was het TV-journaal.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 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Uh, zaterdag 30 augustus. Welkom uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Met een wat ongebruikelijke opening. Maar het is ook een wat ongebruikelijke dag. Want uh, onze jongste technicus, ondanks dat hij jarig is, Thomas, uh, is 13 geworden. Thomas, van harte gefeliciteerd. En uh, geweldig zoals je altijd voor ons inzet. En uh, maken er een feestdag van vandaag. Thomas, gefeliciteerd. Uh, ja, Goedemorgen Zandvoort, 30 augustus. Vanuit Hotel Hoogland. Wat gaan wij allemaal doen in het eerste uur? Onze eerste gast, Hella, zit al tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de pluspunt. Wat daar allemaal gebeurt. Daarna gaan we het hebben over de sponsorloop. Actie Zandvoort loopt voor Sergi Ik heb de route gezien, maar... Uh... Als je toch helemaal over die afsluitdijk uh, om moet, dan is het toch een behoorlijk eentje. Ik ben zeer benieuwd wat daar allemaal gaat gebeuren. Wind tegen. Wind tegen, op die dijk. Uh, Marina Wassenaar gaat ons vertellen over de ecumenische dienst in de Agatha-kerk. Dat is uh, morgen. Ja, en dan, uh, dan is nieuws en uh, reclame. En daarna gaan we door met. Uh... Uh, een stukje politiek. Carl Simons van OPZ gaat vertellen hoe het uh, nou staat met de coalitie en waar ze mee bezig zijn. En we hebben wat interessante dingen gezien. Uh, ja zeker, ik heb vanmorgen nog wat van het internet afgehaald waar ik toch zeker wel een antwoord wil hebben ja, ja, kijk, over, over politiek. Ja, en uh, daarna gaan we praten over de zwemvierdaagse in Center Parks met Martin Joustra en we sluiten de ochtend af met Simone Keunings uh, over het museumpodium waar een lezing is over stress uit de Fres, hete uh, we, we zijn nog even vergeten te vertellen... dat we in Hoogland hier een gastvrouw hebben... Yvonne Roosendaal. En dat de samenstelling van dit programma in handen was... van Gerry Rutte, I, diezelfde Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de presentatie, maar dat heeft u vast gehoord, is van Ben Zonneveld. En Don de Grebber. Oké. Okay. Goed. Hella Wanders van Pluspunt, uh, Ook voor Stekkie, geef het een naam. Uh, <laughs> ja. Ik zie een prachtige brochure liggen. Ja. Uh, ons voornemen was om één keer in de maand iemand uit te nodigen van uh, Pluspunt, ook Zandvoort. En die ging ons wat vertellen over wat er nou allemaal gebeurt. En vroeger zag ik een assistentie in de krant en die was uh, uh, 10 centimeter breed en net zo groot als de pagina lang was. De ladder. Ja, de ladder. Die staat er nog steeds. Elke ja. 14 dagen hebben we Maar nu zie ladder. ik een prachtig boek liggen. Ja. Uh, is dit het uitgebreide ladder? Nee, nee, nee. De, de ladder die je elke 14 dagen in de krant ziet staan, dat zijn echt de cursus en de workshops. En uh, deze brochure, die nu voor het tweede jaar uit is... dat daarin staan al onze activiteiten, onze cursussen, workshops... maar ook onze hulp- en dienstverlening. Want uh, Pluspunt doet natuurlijk een hele hoop. En uh, ook op het gebied van uh, vrijwilligers voor de belasting. en nou ja, Dat staat allemaal in deze brochure uh, verzameld. Kan je dat uh, uh, in groepen verdelen activiteiten, lessen, uh, service? Nou, we hebben op de cover staan van het boekje activiteiten, cursussen en workshops, hulp en dienstverlening. Dat, dat zijn eigenlijk de drie uh, uh, groepen, maar het is niet echt onderverdeeld in die drie groepen. De cursussen en workshops zijn natuurlijk wel eens een apart nee. verhaal. En uh, ja, en hulp en dienstverlening. Ja. Dat, dat dat daar zijn veel oudere werkers ook bij betrokken natuurlijk. Ja, die cursussen die lopen al uh, heel lang. Ik ben ook ooit betrokken geweest daarbij. Uh, nou, voor zover ik ik weet al in ieder geval in een kleine dertig jaar... Oké. Het is de de, ja, de, de, anima, de, de anima, Is er veel animo voor die cursussen nog ja, steeds? Ja. Je zou zeggen, op een gegeven moment hebben we iedereen wel gehad, hè? Nou kijk, het, het is niet altijd een, een pijl op te trekken. Maar bijvoorbeeld, wij hebben cursussen... Ja, ik, ik doe daar nu zeven jaar, het, het cursusbureau. En er en zijn cursussen die lopen jaarlijks erg goed. En uh, uh, bijvoorbeeld nu gaan wij weer eind september beginnen met bridge voor beginners. Ja? En, en er zijn ook wel uh, uh, seizoenen dat dat iets minder loopt. Maar dat is toch wel iets wat mensen willen toch altijd op een gegeven moment wel. Vinden het heel leuk om te leren bridgen. En als je een, een, een, een, een hele enthousiaste docent in huis hebt die, die, die een groep mensen dat, dat ontzettend kan leuk kan aan leren... Iedereen. Nee, Wim is er niet meer. Wim oh, nee. is er niet meer. Nee. nee. Voor Wim werd het druk een paar jaar geleden. En die heeft het overgedragen aan iemand van, uh, uit, uh, uit Haarlem. En die zit ook bij de Zandvoortse Bridge Club. Dat bijna een instituut als je over bridge praat. Ja, nou ja, kijk, je hebt dan de beginnerscursus en, uh, van, van september tot december. Ja. En dan van januari tot, uh, tot april kun je de vervolgcursus doen. En uh, ja, dan kun je natuurlijk langzaam in een bridgeclub uh, bij de beginners instromen. Ja, want ik vraag me altijd af, hier. Je leest bij een heleboel dingen. Ja, u kunt ons bereiken via onze site, dat en dat. Ja. En ik denk, ja, er zijn een hoop ouderen die dat niet kunnen. Nee, nou, vandaar deze brochure. Uh, uh, uh, ik, ik vraag me af, en merken jullie dat in de cursussen... dat daar toch wel veel belangstelling voor dit soort cursussen is? Ja en, ja, en ouderen zijn toch ook nog wel echt wel vrij actief op online. Uh, Jawel, dat, dat zal, dus dat mee, zal ongetwijfeld ja. zo zijn. Maar ja. je moet het maar wel kunnen. Ja, maar goed, je kan ook naar Pluspunt komen of de brochure is uh, de afgelopen twee weken uh, zeer goed in Zandvoort verspreid. Hè. Je kunt hem ophalen bij de bibliotheek, bij het gemeentehuis. Ja, hij ligt echt huis in de duin. Hij ligt overal, geloof ik. En uh, Joke Bloemen die uh, staat ook op de markt twee woensdagen en deelt okay. hem ook heel enthousiast mm -hmm. uit aan iedereen. En, uh, <tie> Dus daarin, en je mag ook altijd uh, bellen en een aanmeldingsformulier opvragen ja, ja. op die cursus. Ja. Dus het hoeft niet online. Het kan ook allemaal nog, uh, als je niet online bent, kun ja. je ook nog gewoon aanmelden. Ja, die cursus. een gedeelte, uh, je had net over die, die, die cursussen over computers en, uh, ja. en iPads en zo. Dat krijgt toch wel zijn, uh, zijn beslag ook bij jullie. Want ik uh, dat was een cursus van de bibliotheek. En die doet dat ook. En opvallend blijkt dat ouderen de tablet wel accepteren, maar de computer nog een soort van. Uh... Ja. ja, nou, wij hebben ook uh, dit seizoen. Um... Zo half september, eind september, begint ook de cursus beeldhouden boetseren weer. En uh, wij hebben ook geen computerlokaal meer bij Pluspunt. Oh nee? Nee, want uh, dat, dat was toch wel echt een... Uh, dat, dat liep gewoon niet meer goed, de, de computercursussen Dus beeldhouden en boetseren is, hebben we nu uh, in het computerlokaal. Okay. En, uh, maar de tabletcursussen daarentegen lopen hartstikke goed. We hebben ook Seniorenweb, doet ook uh, uh, uh, vier lessen... Android, Android, en tabletcursussen. En we hebben ook iPadcursussen. Ja, dat schijnt toch wat makkelijker te zijn dan zo'n heel ding. Ik begrijp dat ook wel. Want uh, op, op zo'n ding kan je ook weinig fouten maken. Ja, het is ook iets wat mensen vaak ook van hun kinderen krijgen. En dan hun kleinkinderen of kinderen uh, ja. die, die, die hebben toch wat minder geduld. of die, Het is toch wat ingewikkelder om je moeder en je oma zo'n ding te leren. Dan. En op zo'n cursus wordt dat gewoon heel langzaam in een langzaam tempo uh, kunnen ouderen toch uh, zo optimaal mogelijk leren omgaan met een een tablet. Ja. Um, dat zijn even de cursussen. Je doet ook VIP, de vrijwilligers-site uh, uh, van Zandvoort. Loopt ja. dat? Ja, dat groeit uh, langzaam. VIP is, is een verzamel site zeg maar, voor, uh, voor vrijwilligers. We bieden vrijwilligers aan en, je, en we vragen vrijwilligers. Dus iedereen kan zelfstandig. Als, als jullie een vrijwilliger zoeken, dan kunnen, jullie, ja, de, ja, dan ja. kunnen jullie een, een, een vrijwilliger daar opzetten. En VIP uh, en coördineert dat. Ze en, en zegt uh, vraag en aanbod. Ja, en, en op donderdag om kwart over één is er altijd de VIP-vacature van de week in, op, op, op ZFM. En en op uh, de, eerste, de eerste week van de maand heb je de VIP-vacaturen van de maand... in, in de Zandvoortse Courant. En uh, we hebben natuurlijk de VIP-prijs, de vrijwilligersprijs... die, ja. die er straks het weer aankomt. Eind van het jaar, toch? Ja, november, eind november. november. Ja, ja. En uh, dit jaar gaan we dat iets anders aanpakken... maar dat uh, terzijde tijden, dat horen jullie terzijde tijden nog. En uh, merk je dat er gebruik van gemaakt wordt? Dat het, uh, uh, de, kijk, de hits kan je natuurlijk tellen. Iedereen heeft zelf een keer gekeken, maar... Uh, omdat je er middenin zit, merk je ook dat er... Uh... Ja, ik, ik weet, ik, op een gegeven moment dan... Kijk, je bent natuurlijk ook met VIP actief op Facebook. Op een gegeven moment uh, via Facebook kwamen uh, Hilly Jansen zocht een vrijwilliger voor het museum. Nou, die is toen op de radio geweest. En die, heb ik, die was uh, met, met, uh, met de VIP-vacature van de maand... in de Zandvoortse Courant. En die heeft daar twee vrijwilligers op binnengekregen. Nou, dus het werkt. Dus dat, dat, ja, het is een beetje... Dus zeg maar, uh, allemaal samenbrengen en ja. netwerken... en zoveel mogelijk uh, aandacht op het zoeken van die vrijwilliger... Ja, um, je had nog een hele lijst met mededelingen. Uh, Don, heb je nog iets, iets te vragen? Anders gaan we even nee, mededelingen. Ik was, was even nieuwsgierig. Hoe gaat het met de belbus? Uh, dat weet ik Perfect. niet. Goed. Ja, ik maar ja, een, dan ik dan moet ik aan mijn broer vragen, want die rijdt erop. Okay. Precies. Okay. Dat doen we een andere keer. Okay. Nee, de bewegingscursus is in deze ja. week weer begonnen. Want die beginnen altijd als eerste. Mensen willen lang doorgaan. Er is nog wat ruimte. Op een plek had hij yoga. We hebben al jarenlang een hele fijne yogadocent in Zandvoort. Zij is echt yoga. Dus zij bindt ook wel echt de mensen exactly. aan haar. Uh, Alexandra Dreemans. Zij is echt een, uh, een hele fijne yogadocent. Mm -hmm. En... Uh, we hebben zelfs verleden jaar drie groepen yoga gehad... Nou ja, medische gym. de bewegingscursus willen altijd langer uh, vroeger starten. Hè. Die willen lang, lang achter elkaar ja. uh, cursussen. Dus die zijn weer begonnen. En uh, nou ja, langzaam gaan de talencursussen weer beginnen. Wat leuk is om te vermelden, is dat uh, Spaans begint woensdag. Um, en er zijn veel mensen die hebben de afgelopen jaren een cursus Spaans gedaan bij Pluspunt, maar vonden het niveau toch hoog om, uh, om door te gaan. En um, dit, dit beginners drie, Spaans woensdag, dat gaat het alleen nog maar herhalen. Dus mensen die ooit in de voorgaande jaren toch eens afgehaakt zijn en het toch weer willen oppakken, is dit wel het moment ah, ja. om, uh, om woensdag met Spaans te beginnen. Want van tot en met december gaat ze niks nieuws doen, alleen maar oude stof herhalen. Okay. Een geruststelling voor degenen die nog even langs willen komen uh, om het op te halen. Ja. Uh, je kan vanaf woensdag weer naar de beginnerscursus Spaans. Ja. Uh, verder is er woensdag 24 september um, de mobiliteitsdag. Ik weet niet of jullie het bekend is. De mobiliteitsdag is voor iedereen die uh, in, een, uh, in een rolstoel of een scootmobiel welke, welke zit. Adem, 24, september. 24 september, woensdag 24 september. En is de mobiliteitsdag in, op het FOMA-plein? Op, nee, is op het, op het... dit jaar is hij op het terrein van Nieuw Unicum. Dat is voorjaar. Ja. Ja, en ja, ik vind dat heel erg leuk en gezellig dag. Het is een bijzonder evenement en ik daag ook voor de uit om daar te gaan kijken. Ja, precies, ja, enig. En het is een geweldig evenement. Ja, ik vind het ook altijd heel leuk. En dan, uh, dan uh, is voor, ja, dat, je kan er ook vrijwilligerswerk doen natuurlijk, maar het is voor, scoot, uh, voor rolstoelen en scootmobielen. Je kunt aanmelden bij, uh, bij Pluspunt als je, als je daarbij wil. En 26 september is in het kader van de Wereld Alzheimer Dag, want want bij Pluspunt is ook elke eerste woensdag van de maand het Alzheimercafé. Café. Daar ja. ja? gaan we straks over praten. Hans Houweling komt, komt er vertellen. Oh, oké. Okay. Ja. Die komt ook over die Alzheimer Dag vertellen. Ja. Oké, okay. ja. nou dan, dan heb ik, uh, laat ik dan hem de eer. Ja. En Burendag natuurlijk eind ja, september. Eind september, zaterdag 27 september. Het is ook een aardig initiatief wat begonnen is met een pak koffie. En uh, uiteindelijk uh, is dat. Burendag daar ja, Het is ja, een, ja. een DE-actie geweest. Wat gaan jullie doen met Burendag? Uh, nou, uh, wandel mee met Petra Kaak van de Kruidhof. Um, naar de buurtuin. Ze gaan naar de buurtuin En uh, ja, daar gaan ze alles vertellen over de buurtuin En plukken. En uh, werken in de buurtuin. Uh, dat is een hele goede vraag. <lacht> ik, ik, ik kan me voorstellen dat het richting uh, uh, landjes is. Maar... Nee, we hebben de volkstuinen daar. De duinen, het is bij de duinen daarbij. Nou, dan is de ja, dan ligt ja. is het is, erachter. Het, is, uh, de het wordt een struintocht. Struinen en speuren. Uh, in de natuurgidsen van Karin en uh, Jannie. Okay. Ja, er zijn twee <laughs> eigenlijk. Hè. Ja, ja. Bij ter, ter hoogte van de school. Van de golf. Op de Jacques-Péthijsweg. Ja, ja, is een buurtuin ja. gekomen. Ja. Ja, en je, we hebben de volkstuin. Daar. En, uh, en uh, nou ja, Burendag is altijd wel heel leuk. Om, uh, om ook eens je buren, andere buren. En buren van de andere kant te leren kennen. Ja, wij... We gaan onze buren op de fiets leren kennen. Okay. Um, veel omvattend. Ja. Je hebt heel veel informatie. De brochure ligt ongeveer overal. Bij de bibliotheek, bij jullie. Ja, Bruna ligt die. Huis in de Duinen. Wat huisartsenpraktijken. Fysiopraktijken. En bij deze dus alle mensen die wat willen lezen over pluspunten, Ga naar die punten. Ja, je kunt hem ook downloaden. Je kunt hem ook downloaden bij... Uh, de, bij de site www.plus.zandvoort.nl ja. www.plus.nl ja. Ik heb pluspunt? nog een laatste vraag. Het is een wat meer algemene, maar misschien kun je die niet beantwoorden. Maar ik ga het toch vragen: uh, Pluspunt uh, heeft zich altijd gericht, of geprobeerd te richten op, op iedereen. Maar in, in praktijk bleek het toch de ouderen te zijn die het meeste gebruik maakten. Ja, dat weet ik niet of dat Amplestuk. zo is. Dat is misschien... maar, want er is nu voor de jeugd is daar een ontmoetingsplek in het dorp. Ja. Is dat, kunnen jullie dat merken of, of zeg je, nou, wij zien er in cursussen en dergelijke niks van terug? Nou, kijk, met Floortje is, er natuurlijk, is, is de jeugd heeft een aardige boost gekregen. Ja. Dus, en en nou ja, daarbij hebben we natuurlijk nu Rens, die, de, die ook het kinderwerk doet. Ja. Ja. Dus, maar het pluspunt is, zolang ik er zit, wel altijd voor iedereen geweest. Ja. Okay. En, en oh. in, in het, zeker in het cursusbureau, dus, daar zitten natuurlijk ook ouderen en ook jongeren. er zijn ook heel veel volwassenen van huh. ja, 40, 50, beeldhouden okay. en boetseren. Dat zijn echt huh. allemaal mensen tussen de, ja, volgens mij tussen de 40 en de, en de dus, 55. Dus er is volgens spreiding in leeftijd. Het is ja. ja, ja. Ja. Ja, oké. Omdat je over de jeugd begon. Hoe is het met de jeugdkampen van Floren? Loopt dat? Ja, het stond ook een stukje in de krant hè. Af, het is ontzettend leuk geweest weer ja? dit jaar. Ja, ja heel enthousiast waren ze. Ja. En, uh, en uh, je kunt een leuk stukje lezen in de uh, Zandvoortse Courant. Er ah, Komt in uh, oktober nog een kamp? hè? Komt een tienerkamp. Ja. ja in de herfstvakantie heeft uh, Floortje een tienerkamp. Ja. Nou, in ieder geval de de ochtend, de koffiedrinken gezamenlijk zien er altijd heel gezellig uit. Uh, als je ja. daar binnenkomt, wordt heel, heel, heel geanimeerd. Nou, ik moet er voor wat anders uh, <laughs> af en toe zijn, maar ja, ja, het ziet er heel gezellig ja. uit, wordt geanimeerd, gepraat nou, en ja, ja. heel uh, ja. leuk. Ja, ja. absoluut. Hella, ontzettend bedankt voor de uitleg. Uh, nou, de mensen die, uh, die meer informatie hebben. We hebben diverse keren de, de punten genoemd. Waar je wat kan, uh, kan halen. Een mooi boek. Met ja. veel, uh, veel informatie. Uh, ga het halen. Of kijk op www.plus.nl. En dan kan je het downloaden. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Frankie Miller. Het woord aan Ben Zonneveld, dat is de sportiefste van ons <laughs> tweeën. <laughs> want het gaat over lopen Ben. Jij uh, rijdt in, in soort van raceauto's die <laughs> leger voertuigen gespoten zijn. En ik loop ook de golfbaan. Ja. Uh, allebei met naar, wielen. Ja, allebei met wielen. Maar we gaan ja. naar lopen toe. Want uh, golven lopen ik 6 kilometer. En dan, uh, dan vind ik het eigenlijk wel goed. Ja. Maar we gaan het nu hebben over een, een sponsorloop voor Series Quest. En dat is in Haarlem. Het glazen huis komt in Haarlem. Oh, sorry. Erik zit aan die kant? Elko. Elko en Erik. Elko en, Eric, uh, van Elko en Ken Kenneth. Kenneth. Kenneth, Elko en Kenneth. Uh, sponsorloop Actie Zand voor de Series Quest. Hoe zijn jullie erop gekomen? Want ik heb een stukje in de krant gelezen en daar dus zat ik ook een hele grote route over de Afsluitdijk, dus daar kom ik straks nog even op. Uh, series de Quest, uh, Glazenhuis staat dit jaar in Halem. En, ja. en hoe is dat gaan borrelen bij jullie? Nou eigenlijk, ik uh, lag onder de behandeltafel van, uh, van Elko. En, uh, dat moet allebei, je oppassen. Uh, nou ja goed, het is allemaal goed afgelopen. Maar uh, ja, we zijn allebei fanatiek hardlopers. En toen hadden we het zo eigenlijk over uh, nou, het glazen huis in, in Haarlem. En dat het toch eigenlijk wel leuk zou zijn om daar gewoon eens keer wat uh, voor te doen. Het is nu zo dichtbij. Um, en als Zandvoort ja, kunnen we daar gewoon wat, uh, een, een mooie actie voor verzinnen. Nou, als hardloper denk je, nou goed, dan hebben we ook een, een beetje een uitdaging nodig. Hè. We kunnen van Sandvoort naar, naar Haarlem lopen, dat is heel leuk. Maar we wilden toch even wat, wat, wat breder trekken en ook eigenlijk een mogelijkheid vinden om Sandvoort te promoten. Hè. Het is uh, iets wat in de winter plaatsvindt. En dan leek het ons leuk om uh, vanuit Leeuwarden, dat is dan de, de plek waar het glazenhuis vorig jaar stond, in estafette vorm uh, naar Zandvoort te lopen en dan in Zandvoort een grote groep lopers op te pikken en dan als één grote groep als Zandvoorters dus, uh, richting Haarlem te lopen. Oh, mag ik het even tussen doen? Zijn dat die 15 lopers die vanuit Leeuwarden starten? Ja, de 15 lopers die starten vanuit okay. Leeuwarden naar Zandvoort en dan hopen we hier in Zandvoort nog een paar honderd mensen op te pikken... Ja. en dan in één grote groep richting Haarlem te gaan... om daar een fantastische check aan te bieden. Okay, Elko, die, uh, die loop, die start... Ja. Uh, uh, ik neem aan dat je sponsors daarvoor gaat zoeken... of kan je die onderweg ook nog vinden? Uh, nou, we zijn nu eigenlijk uh, sponsors aan het zoeken en donateurs aan het zoeken. We hebben in eerste instantie een inventarisatierondje gehouden... door uh, Zandvoort of in Zandvoort. We hebben de gemeente benaderd, VV benaderd, ondernemers, strandpachters... Nou, en alles wat er een beetje omheen hangt in Zandvoort. En uh, nou, het eerste rondje heeft eigenlijk uh, alleen maar enthousiaste berichten opgeleverd. Dus toen hebben we het echt heel serieus opgepakt. En uh, ja, toen hebben we gezegd, nou, nu gaan we het ook echt doen. En dus een week of twee geleden hebben we de knoop doorgehakt... Hebben we de krant benaderd? Er is een artikeltje in de krant geweest over uh, Serische Request. en wat wij als zandvoorters kunnen betekenen voor het Glazen Huis. En uh, ondertussen, nou ja, uh, het VVV heeft uh, zijn toe, nou, medewerking toegezegd. de gemeente heeft gezegd dat ze daarin gaan participeren. Als het goed is, uh, gaat de burgemeester ook zijn steentje bijdragen. Dat is hardlopen, uh, hè? Daar gaan we verder niks over zeggen. Maar het is wel een hard loop. Ja, dat weet ik. 12 kilometer. Het is wel een hard dat hoop ik ook dat dat zijn bijdrage is. Ik Ik hoop ook dat dat zijn bijdrage is. Dat hij nou ja, op de grote markt in Haarlem misschien wel de cheque de wil gaan overhandigen. Of de, of de zakgeld uh, fysiek wil gaan overhandigen aan uh, een van de dj's al daar. Ja. En uh, ja, eigenlijk is iedereen enthousiast. En we hebben nu de afgelopen periode, de afgelopen week, heel veel nou ja, sportclubs, sportverenigingen benaderd. Uh, nou, iedereen die ook met iets uh, te maken heeft in Zandvoort. Die of iets betekent in Zandvoort. Om te benaderen, om te doneren of te sponsoren. Ja. Um, eerst even naar de sponsoren. En dan wil ik straks even terug naar Leeuwarden. Hoe komen mensen bij jullie terecht als zij wat willen weten en willen sponsoren in het openbaar? Is het een Facebook? Is het ja. een website? Heel simpel, we hebben eigenlijk he? alle, alle media hebben al. gaan we inschakelen. Uh, we hebben natuurlijk gewoon de website zandvoortloopt.nl Zandvoortloopt.nl? Ja, veel makkelijk kunnen we het niet maken. Nee. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk gewoon Facebook en, uh, en Twitter. Uh, waar uiteraard ook gewoon met, uh, als je zoekt op Zandvoortloopt, dan, uh, dan kun je daar alle informatie vinden. Um, en daar staan ook contactgevers op als mensen willen bellen of een mailtje sturen. Of wat ook. Nou, als je naar jullie site gaat, uh, dan zie je in ieder geval drie of vier uh, sponsoren zo... Ja. Per pagina wisselen. Nou ja, je, je merkt dat, uh, ondanks dat het pas een week... Uh, de, uh, jullie blijft, hebben al wat sponsoren wel. de Dat, dat eerste uh, ondernemers zich uh, beginnen aan te melden... Ja. Met, ja. met spontane ondersteuning. En, uh, en, uh, en, ja. ja En dat is heel leuk om te merken... omdat je dan ook ziet dat het gewoon leeft uh, binnen Zandvoort... en dat men ook wat wil doen mm -hmm. voor Zandvoort. Um, vanuit Leeuwarden gaan jullie lopen. Heb je al een team lopers die uh, bereid is... vanuit Leeuwarden in Wissel naar Zandvoort te lopen? Of zoek je nog lopers... Nou, het grootste gedeelte van de, de stv lopers vanuit Leeuwarden is, is zeg maar bekend, heeft zich aangemeld. Okay. Er zijn altijd nog uh, mensen welkom. We zoeken met name nog een paar dames. Omdat het uh, goede doel voor Serious Request is uh, ja, vrouwen en uh, meisjes in uh, crisisgebieden die uh, misbruikt worden. Ja. Dus we zoeken nog een aantal dames die uh, bereid zijn om een, een flinke aantal kilometers uh, voor hun rekening te nemen. Maar in principe is, uh, is de ploeg redelijk bekend. Dan komen we in uh, juli in Zandvoort aan. En dat wordt natuurlijk feestelijk uh, ergens midden op het raadhuisplein of zo. En daar sluit de rest van de groep aan. Ja. Is die ook open? Mag iedereen het laatste stuk meelopen? Ja. Maar ja. nou, wel opgeven neem ik aan. Ja, uiteraard uh, wel even inschrijven van tevoren. Um, en eigenlijk wat we doen met de inschrijving is dat uh, op het moment dat je inschrijft... Dan krijg je van ons uh, een, een sponsorshirt. Hè, waar we natuurlijk ook de lokale ondernemers en, en zandvoort op promoten, ja. Zodat we echt met een mooie groep, uh, een herkenbare groep in Haarlem uh, aankomen. Um, het inschrijfgeld is, uh, is 15 euro, maar daar krijg je dus een shirt voor. En alles hè, uh, van het inschrijfgeld minus de kostprijs voor het shirt is ook gelijk je donatie aan het goede doel. Ja. Dus eigenlijk met je inschrijving doneer je ook gelijk aan, uh, aan het goede doel. Nou, dat is een redelijk, uh, redelijk plan. De, eigenlijk al klinkt het als het al klaar is. Nou, het, het, het is al klaar. Het plan is klaar, maar nu uh, nog, het is, uh, de, de, uh, nog meer ondersteuning. Ja. Van, uh, uh, nog meer ondersteuning. En het is, het is natuurlijk niet alleen de inschrijving... die uh, geld opbrengt. Maar je kunt je dus ook als groeplopers... of als individuele willen lopen... kun je laten sponsoren door de familiekennissen, bekenden. Uh, dus aan alle kanten... kan er gewoon geld gegenereerd worden. En ook al wil je helemaal niet meelopen... wil je helemaal niet meedoen, kan je ook gewoon geld doneren. Het idee is natuurlijk dat... we. Zo ...zoveel mogelijk geld ophalen, links of rechtsom En hoe het binnenkomt, maakt er niet zo heel veel uit als het maar binnenkomt. Hebben jullie ook een, een Giro-nummer op, dat, op die website staan? Nou, we hebben het nog uh, eigenlijk transparanter geregeld. Uh, we hebben de actie officieel aangemeld bij uh, Service uh, uh, Request. Uh, daarmee maak je eigenlijk een eigen actie aan... ...waarbij je dan ook op de site een uh, eigen doneerbutton kunt maken... Dat betekent dus ook dat al het geld wat via die button gedoneerd wordt. Um, en of het nou 2 euro is of 250 is. Dat wordt direct op de rekening bij het Rode Kruis ja. wordt uh, gezet. Maar wel met het kenmerk uh, van de actie Zandvoort loopt. Ja. En ook op onze site zie je dus ook een, een, eigenlijk een teller staan. Een worden, teller, ja. um, die eigenlijk oploopt naarmate de donaties uh, vorderen. Nou, als, je, als je het stuk Zandvoort Haarlem ja. gaat lopen. Zag ik dat je een keuze hebt. 5 kilometer of 10 kilometer. Ja. Is eigenlijk... dat gewoon twee verschillende routes waaruit je kiest? Ja, we willen eigenlijk de toegankelijkheid van, van de actie eh, en om het aantal deelnemers he, zo groot mogelijk te maken, uh, ja, zo makkelijk mogelijk maken. Dus we hebben gezegd: van, nou, we lopen vanuit Zandvoort, maar dan is het ruim 10 kilometer naar, naar Haarlem. Mm -hmm. Dat is voor sommige mensen, mensen misschien toch nog uh, te veel. Mm -hmm. Dus vandaar dat we een, een extra opstappunt hebben gemaakt okay. in, in Overveen. Uh, daar kun je dan uh, instappen voor de 5 kilometer. Mm -hmm. En dan uh, ja, is eigenlijk het evenement voor iedereen uh, met een beetje basisconditie. Ja, iedereen die en remmelen. Ja, absoluut. Mag ik weten hoeveel uh, uh, lopers je nu al voor het laatste stuk hebt? Nou ja, er zijn al tientallen aanmeldingen zijn er ondertussen. En uh, ja, als we kijken dat, dat we eigenlijk pas een weekje bezig zijn. Een week geleden heeft het in de krantje gestaan, ja, oké, ja. Dan zijn we al heel tevreden. En uh, ja, we gaan er een klein beetje vanuit. Dat, en door de radio en door nou, ja, de, local, tenminste de social media. Dat ja. het nu langzaam maar zeker gaat bedruipen. Dat iedereen van alle kanten wordt benaderd. Van, nou, ja, je moet toch uh, meelopen of je moet meedoen. Of uh, doe je mee, want ik ga ook lopen. En uh, ja, we verwachten nu toch wel de komende maand, uh, zes weken, dat, uh, ja, dat het explosief gaat stijgen. Heb je een maximum aan het aantal lopers dat naar Hanon gaat? Nee, de sky is the limit. De sky is the limit. <laughs> nou, ik ben zeer benieuwd hoeveel, hoe, hoe die optochten zien. Het lijkt me hartstikke leuk om, uh, om dat te zien. Uh, en ook in Hanon te kijken hoe dat uh, ontvangen wordt. Dus uh, je zal mij zeker uh, wel zien, maar ik weet niet of ik mee ga ja, lopen. Komen er ook nog posters te hangen bij verschillende Ja, we, we zijn nu bezig met... Uh, Aantal dingen, een aantal flyers, een okay. aantal posters. En die dus. komen natuurlijk gewoon op de bekende plekken te hangen, zodat het gewoon ja, zoveel mogelijk. Ja. Want de radio is leuk, maar niet elke Zandvoort, het, jammer genoeg, luistert naar dit programma. Dus je zal nog een deel van. Niet zo bescheiden. We <lacht> ja, ja, ja, ja. zullen nog een klein deel moeten bereiken, ja, maar ja, daar, daar ja, gaan we voor zorgen. Los van de posts en de flyers, zal natuurlijk ook social media daarbij helpen. Je begon over Hans Bank, dan wil ik hem wel even uitdagen dat hij in ieder geval een stukje meeloopt. Oh, die toezegging is er al. Oh, die is er al. Ja, ja, ja. al dat zien we elkaar zeker. Uh, ja, ik weet eigenlijk genoeg. www.zandvoortloop.nl ja. Daar kan ik op kijken. Daar kunnen we ook op inschrijven. Ja. En we ja. uh, ook op doneren via de knop. Zit er, er zit een keurig hoofd. En mogen nog mensen meedoen, liefst dames vanaf, uh, vanaf Leeuwarden. Leeuwarden ja. En de rest loopt vanaf Zandvoort naar Haarlem. Of vanuit uh, Overveen. Overveen. In de buurt van het uh, Wapen van Kennenland hebben we dan nog een startpunt. Nee. En dat is dan uh, nog vijf kilometer ongeveer naar de Grote Markt. Uh, wat we kunnen lopen. En dan ja, de komende week, anderhalf week, gaan we nog uh, heel uh, actief flyers en posters ophangen. En, uh, ja, het eindpunt is echt bij het Glazen Huis. Ja, ja, ja nou ja, st sterker nog. We hopen dat we nog even binnen mogen komen. <laughs> ja, dus ja. Ja. We zijn wel aangemeld als officiële actie. Dus wat dat betreft verwachten we ook ja. wel dat als we ja. met een, een redelijk bedrag binnenkomen, dat we ook, uh, nou ja in ieder geval op televisie komen ja. en dat we daar dus uh, Zandvoort ook nog een beetje in een uh, goed zonnetje zetten. Ja. Vraag je daarnaast nog? Elk jaar was het de Zandvoortse reddingsbrigade die ging varen. Daar naartoe. nou, dat is een kort stukje varen deze keer, dus dat zal nog ja. niet ja. gebeuren. Uh, maar jullie zijn een parallelactie. Of heb jij niet of er nog meer activiteiten nou, de, vanuit Zandvoort? Nou, het enige wat we weten is ook... Maar dat weten we dan zeg maar, via het VVV dat de reddingsbrigade altijd meedeed. Ieder, ja? Dit jaar. Ja? Dus de, er, is, er liggen wel contacten. En in wat voor vorm het gaan gieten weten we nog niet. Een beetje afhankelijk van het weer. Want we kunnen ook natuurlijk nog zeggen... nou, We gaan bij Bloemendaal het strand op. En we worden geëscorteerd. De boten die meevaren tot Zandvoort. Op die manier. Oh, ja. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe het gaat. En hoe het weer is. Ja. En, uh, maar er liggen wel uh, contacten. Jullie gaan afstemmen. Een beetje... Ja, maar we gaan het wel afstemmen. Ja, wat dat betreft is uh, via VVV moet dat gebeuren. Ja. Wat ik eruit begrepen heb is dat de reddingsbrigade dat landelijk doet. En dat Zandvoort dan uh, uh, meegaat als reddingsbrigade. Zandvoort ja. uh, Promotion uh, is natuurlijk helemaal goed. En dan moet je inderdaad bij de VVV zijn. En uh, ja, of de reddingsbrigade dan meegaat doen aan uh, dat stuk. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Maar ze doen er volgens mij landelijk wel mee. Ja, ik weet het ook dat ze landelijk meedoen. Maar ja, we moeten gewoon kijken in wat voor vorm we dat ja. kunnen gieten. En wat nog misschien wel belangrijk is om te zeggen... voor alle ondernemers en allerlei uh, ja, andere mensen in Zandvoort... die op enige wijze willen participeren. Het is niet alleen maar een geldbedrag. Maar we willen natuurlijk Zandvoort op een bepaalde manier toch uh, gaan promoten. Dus het is bijvoorbeeld ook mogelijk voor een hotel... om te zeggen, nou, weet je je krijgt een overnachting in Zandvoort. Het kost dan verder geen geld. Maar mm -hmm. er staat gewoon een kamer beschikbaar. Of je kunt een dinerboard beschikbaar stellen voor twee. Dus op allerlei manieren kun je dan in de aandacht komen. Kun je zelf uh, op de lijst zetten nou ja, en jezelf promoten, maar daar Zandvoort ook mee uh, promoten. Nou, inderdaad, nou, onder, ondernemers van Zandvoort verenigt u op www.zandvoortloop.nl voor meer informatie. En uh, heren, ik dank jullie wel voor de komst. Wel ja. ja. bedankt en misschien tot de volgende keer. Ja. Okay. Anita Meijer, I say a little prayer. Heb je? Say a little prayer. Dat leek ons uh, wel een geschikte inleiding voor uh, de ecumenische Dienst... waar we het over gaan hebben. Welkom, Marina. Dank je wel. Marina, uh, ik, ik heb daar zo eens gekeken. Nou, ecumenische Dienst, niet opzienbaar. Het gebeurt wel vaker in Zandvoort. Maar ik vond het thema wel intrigerend. Geven en delen. Delen wereldwijd, dat hebben we gehad. Dat was de eerste. En dan geven is nu eigenlijk en nemen. Je kunt ze feitelijk niet los van elkaar zien... Want het hoort bij elkaar. Als je deelt, dan geef je wederzijds. En je neemt wederzijds. Of je ja. krijgt. Ja. Dus vandaar. En nu is feitelijk het thema geven. Hè, want dat is het middelste thema. Ja. En um, we hebben daar lang over nagedacht. Het gewone verhaal. In november dan begin je daarmee. En in januari dan geef je dat op omdat de kunstenaars ook aan dat thema vastzitten ja. met hun kunstwerken. Die loopt ondertussen ook nog. Dat in, loopt nu nog, in, vandaag ja. voor het ja. laatst. Ja. En ze komen dan dinsdag komen ze hun spullen ophalen. Nou, spullen is wel degenererend, want het zijn fantastische werken. <güls> kunstwerken. Kunstwerken, inderdaad. En um, dan hebben we daar toch wel een goede twee maanden voor gehad, hoor. We hebben toch altijd wel iets van 29, een keer 31 <kugt> mensen. Dus je ja, hebt best een aantal mensen op zo'n zaterdag gekregen. En ze kunnen natuurlijk morgen ook nog na de dienst gaan kijken wat er nog staat. Want die kunstwerken morgen, en dat is het leuke van zo'n uh, zomer ecumenische dienst... die zijn ingelijfd in die dienst. Dus je hebt niet alleen maar een, een lied, een opening, een preek... en dan gewoon naar het end toe werken in de kerkdienst... Ja, ja. Maar in het midden nemen ze een soort staties, kan je vergelijken, met die bepaalde um, werken. Ja. En die hebben we ook zo neergezet in die volgorde. Dus ze hingen op een bepaalde manier, nou ja. die zijn ze helemaal anders neergezet en opgehangen. En de voorgangers, dat zijn dus dominee van der Linde, van de protestantse kerk. Ja. En Pastoragemaker van de katholieke de parochie. Die hebben dat samen voorbereid en um, de kerk is of de stoelen van de kerk zijn anders neergezet. Je kijkt naar elkaar toe. Ook mensen zeggen: ik vind dat niet leuk. Ik wil zo kijken. Maar als je naar elkaar toe kijkt, dan zie je ook die kunstwerken links en rechts beter. Dat is leuk. Ja. Je kijkt naar ja. elkaar. Dus het, het leeft anders. Ja. Nou, daar kan je lang en kort over praten. Dat kunnen de mensen ja of nee leuk vinden. We hebben dat wel zo gedaan. Want verleden jaar in de zomer is het ook zo gebeurd. En toen zeiden mensen na afloop: Het is toch wel heel leuk. Ja. We vonden het in het begin heel raar en niet leuk. En, nou. en Theo Wijnen die um, begeleidt ons koor. Nou, iedereen is dol op Theo Wijnen, die begeleidt ook altijd het voorankerkoor. Dus ik hoorde ja. toevallig gisteren iemand, of dat ik van de week in de kerk was. En uh, toen zei ik: Ja, want Theo Wijnen die begeleidt het koor. Dan kom ik ook. Ja. Als Theo Wijn. Zo'n publiek worden voor Ja ja. Dus ja. je komt niet voor de dienstsector nee. heel gemeen. Maar je komt voor Theo Wijn. Nou, zei ze, ik vind dat niks hoor. En als die stoelen zo raar staan. Ja. Ik zeg je, als je nu komt, hoor ik daarna van je. Hoe je het vond. Ja. Het is in de Rooms-Katholieke Kerk, deze keer? Ja, ja, okay. ja, ja, dat doen we om en om, hè? Ja, ja. ja daarom... Het, ja, uh, ja. Uh, maar even voor, uh, voor het begrip, hè. hoe komt nou zoiets tot stand? Ik, ik vind het thema heel erg uh, boeiend en leuk, daar kun je een heel boel mm -hmm. over zeggen. Zeker als het in een tijdsbeeld hangt, van ja. nu. Uh, is daar een ecumenische raad die, ja, die, daarover, die ja. daarover praat ja, ja, en, en, en ook het thema aangeeft? De lokale raad van kerken die je bedenkt ieder jaar uh, pff, tot aan het in, uit, uit, uit, uitgeput en wel vaak. Want dan heb je het niet meer omdat je dat al hebt gehad en dat al hebt gehad. Maar de lokale raad van kerken die bedenkt het thema. Okay. En dat gaat dan naar de kunstenaars, in januari ja, meestal. Ja. De mensen die dit jaar mee hebben gedaan, die krijgen meteen een brief met dat ja. thema erin. Ja. De mensen die niet hebben meegedaan, even nog niet. Die kunnen zich gewoon aanmelden via de kerkbladen waar het in komt. En via de Zandvoortse krant waar Nel Zandbergen altijd in aangeeft ja. dat het is. Hè? Ja. En er zijn mensen wel eens die me dan gewoon aanhouden... en zeggen, ja, maar ik wil ook. Ja. Ik was verleden jaar niet, maar het jaar daarvoor wel. Ja. Nou, die gegevens heb ik nog wel. Dus dan krijgen ze alsnog ja. een brief. Ja. Nou ja. Goed, dan heb je dus uh, de tentoonstelling. Uh, daarin geïntegreerd zit deze ecumenische dienst met preken. Uh, daar zijn de dominee en de pastoor... heel vrij in de inhoud van hun nou, preken. Nou, ze hebben dus nu een soort preek. Ik heb hier een, een boekje. Ik vind dat zelf een heel leuk boekje. Met een plaatje aan de voorkant... in plaats van een of andere kruis of zo. Ja, ik zie het. Een, en, een strip. Een stripverhaal. Ja, ja. En het is ook een soort strip. Want je hebt wel gewoon een, uh, een lied... en je hebt een welkom... Maar daarna dan hebben we een lied uit de postante bundel, bundel. En daar heb je dan steeds twee zinnen, soms drie zinnen. Het komt dan beter uit. Wat ook bij dat thema past. Hongerige voeden, dorstige laven. Lave, ja. Vreemd, nou, je kent het allemaal. Ja, ja, ja. Vreemdelingen opnemen, naakte kleden, zieken bezoeken. En daar komen dan steeds zinnen bij. Dus het is een soort statie eigenlijk. Ja. Dus ze hebben dan niet een echte preek. Want nee. dit is de preek al. Mm -hmm. ja. Ja. Okay. En dan krijg je een gedicht. Nou, jullie kennen Yvonne Bijsterbol ook allemaal, denk ik. Ja. Die, die ja. maakt ja. fantastische. Die heeft op dit, op dit gegeven een gedicht gemaakt. Dat draagt ze zelf voor. Dan hebben we een hele bijzondere inzameling van de gaven. Want um, we hebben via iemand hebben we een gezin aangeboden gekregen. Die zijn hier jaren geleden komen wonen als asielzoekers. zijn nou hier, mogen hier blijven. Ja. Hebben familie nog in Iran en Koerdistan. Dus daarvoor collecteren we dat ze daar naartoe kunnen. En dat ze, hoe dan ook, daar hulp kunnen bieden. En verder is er voor niks anders een collecte. Alleen mm. voor hun. Echt en dat in het thema dan, geven en, en delen. Dat, precies, dat mm. komt dan hier weer helemaal in uit. En dat is ook weer in de diakonie. Diakonie is ook geven... En delen en nemen. En... Want het was eerst, zouden we dan voor de voedselbank... of zullen we dan voor de lokale raad... en toen zei de Boddard met name... die voedselbank is gered. Die heeft nu niets nodig. In wat voor vorm dan ook. Nou, toen zeiden wij lokale raad ook niet. Als die mensen dat nu nodig hebben... Ja. in dit thema, ecumenisch, dan doen wij dat. Ja, het past er goed in. past er goed in, ja. Dus dat is eigenlijk het hele bijzondere nu... Van deze ecumenische dienst, want normaal heb je altijd wel die werken, hè, en je hebt altijd een thema, en uh, mm -hmm. uh, maar dit, dit, die collecte nu, dat is toch iets? Vind ik zelf. Ja. Iets heel bijzonders. Die. Uh... En het begint om tien uur. Okay. Okay. Ja, vroeger moest je dat uh, heel erg hard opzeggen, want er maar was nu, de, is uh, nu is het altijd om tien uur. Ja. Ja. Dus dat uh, is duidelijk. De protestantse kerk is ook altijd om tien uur. Ja. Dus wat dat betreft, loopt alles weer synchroon. Um, jullie zijn daar heel veel mee bezig met die uh, Okomeenische diensten. Ben je al met volgend jaar bezig? Want je moet ik ook al nu nadenken. En ik, ja. ik pak even dat verband met de kunstenaars naar de volgende tentoonstelling. Ja, nou dat krijgen ze dus ook weer te horen in januari. En wij gaan um, iets van 17 september, meen ik, en dat kan iets vervroegd worden. Dan um, hebben wij weer lokale raadsvergadering. Dan gaan we al bedenken wat het thema voor het volgend jaar zou kunnen zijn. En dan ook weer drie meteen. Ja, ja. Want je hebt dan voorjaar, midden- en najaar. En ja, ga je die? Eigenlijk vier, want oude jaar doen we ook samen tegenwoordig. Oh. Ja. Dat is Audio. de, uh, de, de, de vroege waken of, of later? Nee, gewoon om zes uur zaterdag. Zes uur avonds ja. oké. Okay. En dat is champagne met oliebollen. Ja, dat is geweldig. Ja. <laughs> maar ja, als je die, die, die, uh, die drie thema's gaat bedenken. Mm -hmm. denk je dan ook gelijk aan de tentoonstelling? Of, of ja, is... ja, ja, ja, want die moeten daar dus in A, kunnen. die moeten erin passen, toch? Ja. ja, die moeten daar ook iets aan kunnen hebben. En het is niet zo van, nou, kijk, um, we, we, we doen, uh, weet ik het, een appelboom of zo. Want daar kunnen die kunstenaars niks mee. Nee. Denk ik. Uh, nou dus, dus je uh, moet echt uh, iets hebben wat je in drieën kunt splitsen. Yeah. Voor die diensten. Maar, maar wat ook die kunstenaars ook iets aan kunnen hebben. En het is altijd frappant. Ver en en uh, ieder jaar weer. Die zuchten allemaal zo moeilijk. Maar je moet eens kijken. Zo leuk wat ze ervan maken. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk een prachtige tentoonstelling geworden. En uh, uh, zeker ook. Dat de hele kerk niet vol stond. Ik kan er nog in dat alleen de zijkant vol stond. Ja. En nee, nu, nu, je nu een om. prachtige ronde ja. met allerlei uh, ja. mooie dingen. Uh, ja. Mensen die het nog willen zien, die hebben inderdaad alleen morgen of vandaag nog. Vandaag nog? En morgen vanmiddag. En morgen. Hoe laat is hij vanmiddag open? Nou, hij is vanmiddag om twee uur open. Van twee tot Volk vijf. vijf. Ja. Het is echt prachtig om te zien. Ja, het is leuk. En ja. mocht je het vandaag missen, dan uh, kan het altijd morgen. Dan kan het nog. morgen. En je kunt morgen dan ook in de kerk er zijn, natuurlijk ja. vanaf ja. tien uur. Om tien uur. Ja. Ja. Marino, was er ontzettend bedankt. Je ziet gelijk al uh, Hans Houw, alleen is flitsend aangesloven. Uh, we gaan over naar Hans Hou. Ja, okay. Ontzettend veel bedankt en ja, morgen ja. veel plezier. En uh, geniet nog een beetje na van de mooie tentoonstelling. Ja, en tot de volgende keer. Tot de volgende okay, keer. Ja. Tot ziens. Ja. Aangeschoven in, uh, in de spoed. Nou, al ja, laat, te laat. We hebben nog wel een paar minuten. Druk op de uh, weg. Uithouling ja. van het uh, Alzheimer-café. welkom. Goedemorgen. Wij hebben net even gesproken uh, met iemand van, uh, met Hella van uh, Pluspunt. Hm? En die had het over de dag okay. van Alzheimer. Ja, klopt. Nou. Kan je ons daar. Uh... Ja, de informatiemarkt, ja? zoals we dat noemen. Graag. Ik heb hier nog een. Uh, ik heb toevallig een folder bij me, die heb ik net even uitgeprint. Er is op uh, vrijdag 26 september, organiseren we een beetje in het kader van de Wereld Dag, maar die is er al geweest: een informatiemarkt samen met uh, ook Zandvoort Pluspunt. Een informatiemarkt in. Uh, Weet je dat in het steunpunt uh, bij, uh, aan de Vleeming staat. Ja. En dat uh, is een, een informatiemarkt waarin allerlei organisaties zich presenteren. Zorgorganisaties, Draagnet, nog andere organisaties. En waarbij we een film vertonen, een documentaire. Het documentaire heet Mist. En die gaat over, uh, ja, over een, een echtpaar waarvan de man. Hè, ik moet even heigen. Ja. <lacht> ik kan niet zo vlug praten als ik gewend ben. Doe maar rustig. <lacht> waarbij de man dus. Uh, uh, geleidelijk ontde uh, waarbij ontdekt wordt dat de man die zijn bloem mist, dat hij dat dementie krijgt. En, en dat wordt door de filmmaker van de radio, uh, radio, radio uh, Zuid-Limburg, wordt dat uh, proces een aantal jaren gevolgd ...of de televisie. En dat wordt vastgelegd in een documentaire. Dus je ziet het hele proces, hoe zo'n echtpaar worstelt met die dementie bij die man. En dat. Dat uh, is een mooie documentaire. Die vertonen we ook die, die, die dag. En is er een nabespreking. Het vertelde dat. ook wel gelijk het hele verhaal als je zo'n documentaire ja, hebt. Ja, natuurlijk uh, dus zijn Vaak zijn het stukjes. Ja. ja. En nu, ja. het uh, ja, is voor die man natuurlijk triest, maar er wordt, ja. uh, uh, het wordt zichtbaar. Het wordt zichtbaar ja. totdat hij echt helemaal dement wordt. Hm. Ja, helemaal een mens. Je ziet uiteindelijk dat zo'n man in zo in een, naar een verpleeghuis gaat. En hoe dat, ook hoe ze maar daarvoor ook nog hoe ze samen nog veel, veel mooie dingen ook beleven. Mm -hmm. Dat moet je natuurlijk ook wat laten zien. En hoe ze samen naar een concert of naar een theater gaan. Maar goed, uiteindelijk gaat het niet meer en gaat die man naar een verpleeghuis. En dat, uh, dat, nou, daar, daar eindigt het verhaal dan een beetje of te veel. Maar dat, dat hele proces zie je. Nou, dat, dat doen we die middag. Die film die duurt geloof ik om een minuut of vijftig even uit mijn hoofd. Dan hebben we een nabespreking, zoals we ook vaak gewend zijn bij zeg maar Café. En uh, verder is er een informatiemarkt... Uh, waar mensen allerlei informatie kunnen opdoen over Van Draagnet, van, uh, van, ja, van, van, van, van, van noem maar op. Van, uh, ook alle leuke informatie, in, bijvoorbeeld van Saar Er is een organisatie die biedt hulp voor mensen die eens een keertje weg willen. Dus er zijn verschillende organisaties die er zijn. Hans, als ik uh, even mag naar het komende ja. Alzheimer café uh, ja. en, en, ja. en het thema van de, de rol ja. van de huisarts, ja, precies. Uh, was dat een uh, bewuste keuze om een lokale huisarts? Dat is ja. in dit geval AD Kipio Blumen. Schipio, uh, een bewuste keuze om die uh, nou, uit te ja, nodigen? Uh, het is een bewuste keuze in ieder geval om een huisarts uit te nodigen. We, we, ja, dus maar een Zandvoort? Dus, ja, dan doe je dat natuurlijk. Als je in Zandvoort bent, dan uh, neem je Zandvoorts uit. Dat oh ja, vinden je... wij wel. Dus jullie bij, heel... zijn bij voorkeur. <laughs> jullie bij heel veel specialisten gehad die niet uit Zandvoort komen... om nou, over hun onderwerp te praten. Ja, natuurlijk, als het zo zich zo aandoet. Maar een huisarts is, heel, is heel wat dichterbij uh, dichter me. Het dichter ook ja. vaak als het bijvoorbeeld over een psycholoog gaat. proberen we bijvoorbeeld ook of van uh, het psycholoog van die bijvoorbeeld... AMI werkt om die daarbij te betrekken. Ja. Dus, maar dat lukt niet altijd. Soms zijn het hele specifieke onderwerpen. Dan haal je een... Dat uh, ja, probeer ik in ieder geval wel. Ja, ik heb, ik heb natuurlijk ook wel een netwerk om te kijken of ik uh, ja. iemand daaruit uh, kan halen. Maar voor zo'n onderwerp van wat doet nou een huisarts? Dat is natuurlijk voor mensen heel belangrijk. Ja, voor Zandvoorters dus is het dan <tus> natuurlijk ook wel prettig als je een hebt. Want die kent ook het netwerk in Zandvoort. En die ja. weet ook wat er dan gebeurt. En wat doe je dan als het verder gaat? Dat, dat is, lijkt me, nou ja, dat is in ieder geval prettig... dat de huisarts uit Zandvoort dat kan vertellen. blijft, blijft natuurlijk toch wel... Uh, je eerste aanspreekpunt, denk ik. Ja, de huisarts. De de en, en we hebben natuurlijk ook nog... Uh, dat weet dat uh, het DOC-team. Dat, uh, dat is zo'n soort speciaal team. Met, met samen draagt Draagnet. Mm. Het DOC-team bestaat uit een uh, specialist. Uh, Oudere geneeskunde zit een psycholoog in. En er zit zo'n case manager van net in. Die, worden vaak, die werken heel nauw samen vaak met die huisartsen. Dus als er iemand is met een vermoeden van dementie. Want dat moet je, zo moet je het natuurlijk altijd formuleren. Met een vermoeden van dementie. Of als je je zorgen maakt. Ja, dan, ga je toch in eerst, dan is het toch de eerste gang naar je huisarts. Of ja. vaak is je partner die, uh, die bij de huisarts uh, in vertrouwen zeg van god, geloof dat dat niet goed gaat met mijn man. Hoe moet, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Dus dat is toch altijd echt prettig als je een huisarts hebt en niet daarover praat. Dus daar heb ik daar. Nou goed, ik maak wat van tevoren de vragen. Dus daar begin ik dan met ja. die huisarts in gesprek te gaan over. Wat, wat, wat doe je nou als er iemand bij je komt? En, wat, en wat, wat zou je nou willen dat mensen. Nou, of niet, wat zou jij willen, maar wat, wat is nou verstandig om mensen als, uh, met wat voor vragen? kunnen ze dan komen? Dus, nou, dat, dat, uh, dat is uh, aanstaande woensdag weer aan de orde in, uh, in Plusveld. In want dan starten ja. we dit seizoen weer met een Alzheimercafé. Ja. En die markt die we doen, die is, dat, is, dat is iets daarbij. En dat is misschien een kijk of dat een andere formule is die misschien beter aanslaat. Want we maken ons wel een beetje zorgen over uh, de toeloop naar het café. Want mm -hmm. we willen graag dat er toch wel wat meer mensen komen. Die heeft er gelukkig uh, ook in het Zandvoortse krantje dit keer weer wat ingestaan. Dus ik hoop dat dat ook weer een, weer een beetje werkt. Ja, het is natuurlijk wel leuk als je een, uh, een voorlichtingscafé ja. houdt. En, ja. uh, en er is ook interesse vanuit <laughs> ja. De, ja, Want dan sta je er ja. in een lege zaal, is niet leuk. Ja, het is maar te... het, het is wel wat u zegt. Je moet het een beetje promoten. En je moet het, uh, ja. uh, mensen moeten het lezen. Mensen ja. moeten het ook horen op de radio. Ja. En, en, en ja. mensen moeten er natuurlijk ook gevoel ja. voor hebben. Ja. Uh, een, een soort interesse. Om, ja. om, omdat je denkt... Het vermoeden van? Nou ja, het vermoeden van. Wat is er nou aan de hand? Ja. Ik bedoel, mensen die zich zorgen maken. Of mensen, het is ook een ontmoeting. Dus je kijkt naar Alzheimer Café heeft natuurlijk ook altijd een sociale functie. Het is ook een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie of partners van. Of familieleden van mensen die daar informatie kunnen komen halen. Dus het is, het is heel laagdrempelig. Je hoeft je niet aan te melden. Je hoeft er niet voor te betalen. Je krijgt een kopje koffie. Dus, en je ontmoet ook mensen die, daar, die daarbij betalen die, die daarmee te maken hebben. Dus het is ook altijd een... Uh, dit is dus een... nog even de. Uh... Hier heb ik het folder van ja, de, dank het u programma wel. voor de komende periode. Staat nog er. even de, uh, de tijd voor de aanstaande ja. markt. De tijd voor de aanstaande de markt is dus op vrijdag 26 september. Die begint om 14, om half drie met de film. Maar je kan natuurlijk al eerder inlopen. En het café? En, dat, en het café, dat begint aanstaande woensdag uh, in Pluspunt. Dat is dat in staat, daar bij de Voma daar in Noord. En dat begint met inloop om zeven uur en het programma begint om half acht. Ik, uh, ik zie hier. Wij moeten eruit, Ben. Oh, nou, dat doe ik heel snel. Mag ik nog o, één dingetje zeggen? De... Ja. Eén <laughs> ja, dingetje. Ja, ding zeggen? We, nog, we, hebben, we organiseren ook nog in het kader van de wereldalsmaandag onze jaarlijkse boottocht voor mensen met dementie en hun partner. Daarvoor zijn nog plaatsen. Dus als mensen als woensdag naar het café komen, dan zal ik er ook nog wat over vertellen. Dus ze kunnen we ook een folder zien. Een gratis boottocht op 14 september door, Spa, door het Spaarne die wij organiseren voor mensen met dementie en hun partner. Dus kom daarvoor woensdag ook de folder ophalen. Hans, bedankt voor ja, je komst. Okay, en dank voor jullie de aankondiging en ja. toelichting. Ja. Wij gaan eruit het eerste uur met de Bengals Eternal Flame. Oké, okay. nou, rustig.